Klaut met het NOS Journaal. Bij hevig onweer in het noorden is het leven gekomen. Een man werd dodelijk getroffen door de bliksem. Een vrouw stierf toen haar auto werd meegesleurd door een modderstroom. Een toerist kwam om het leven toen een boom op zijn tent kwam. En een wandelaar kwam om toen ze uitgleed op een nat geregend bergpad. De reddingsdiensten roepen mensen op om de onweerswaarschuwingen serieus te nemen. Het fatale ongeluk op een kermis in Amerika vorige maand werd veroorzaakt door ernstige corrosie aan een van de steunbalken van de attractie. Dat meldt de Nederlandse fabrikant van de gondel na onderzoek naar het ongeval. Een man van 18 kwam om het leven en er vielen zeven gewonden toen de gondel afbrak en naar beneden stortte.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 In een kerk in Nigeria zijn elf mensen doodgeschoten toen mannen schietend het gebouw binnenkwamen. 18 anderen raakten gewond. De politie gaat niet uit van een aanslag. Vermoedelijk ging het om een conflict tussen drugshandelaren en maakten een bende jacht op een concurrent. Die bleek overigens niet in de kerk te zitten. De voetbalsters van Oranje hebben na hun overwinning op de Denen al flink wat felicitaties ontvangen. De voetbalvrouwen wonnen de finale in Enschede met 4-2. Koning Willem-Alexander twitterde dat Nederland heeft genoten van een spectaculair toernooi. Premier Rutte noemde het een prachtige prestatie. Morgenavond is de officiële huldiging in Utrecht. Het weer dan nog. Vannacht veel opklaringen. Het koelt af naar een graad of acht. Aan de grond kan het zelfs nog iets kouder worden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het wordt 21 tot 25 graden. Vanaf dinsdag meer buien en een stuk koeler. Dit was Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit.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 Zegen ons, wees ons genade Licht over ons Uw aangezicht Zoals de zon met al haar stralen Ons in overheid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 ik ga, en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nou in de straat en dacht aan mij.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 Dan blijf ik open op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm. De zee is volgenaden, uw sterke hand die houdt mij vast en als mijn voeten zouden.